Gerkluk met het nos journaal Bier en Fara wil opnieuw een gesprek met Matthijs van Nieuwkerk. De omroep is teleurgesteld over zijn reactie naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant. Daarin stellen vandaag 50 oud medewerkers van het tv-programma De Wereldrijd door dat de presentator en enkele eindredacteuren structureel grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Daardoor ontstond een angstcultuur. Bier en Fara wisten daarvan, maar greep volgens de krant nooit in. Van Nieuwkerk wilde eerst niet reageren. Later liet hij weten dat het hem spijt dat hij niet iedereen een veilig gevoel heeft gegeven. De autoriteiten in Qatar schrappen de dagelijkse toelagen voor voetbalfans... die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. In een mail aan supporters die is ingezien door The Guardian... zegt Qatar dat het beloofde geld wordt ingetrokken... wegens de negatieve publiciteit daarover. In het fanleaderprogramma betaalt Qatar vlucht en verblijf van een aantal fans... uit alle 32 WK-landen in ruil voor onder meer positieve berichten op sociale media. Daarbovenop zouden ze een dagelijks bedrag voor eten krijgen... en dat laatste wordt nu geschrapt. Elisabeth Holmes, de oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos... moet ruim elf jaar de cel in. In januari was ze al schuldig bevonden aan fraude. Holmes ontwikkelde een test waarbij ten onrechte werd geclaimd dat met een paar druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld... Ook zou de test laten zien welke ziektes mensen op latere leeftijd zouden krijgen. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting. De test bleek een gewone bloedtest te zijn. Bij een opstand in de gevangenis in de stad Quito en Ecuador zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Aanleiding voor het protest was de overplaatsing van twee bendeleiders naar een extra beveiligde inrichting, zegt de directie. Oproep politie en militaire eenheden kwamen in actie om de situatie weer onder controle te krijgen.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 autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op Zaterdag. Yeah. Zin, zin in Zandvoort is Zin in Zierven. Sorry, mag je ook niet meer? Dat, Dat is treten. Ja, De explosie mag natuurlijk ook helemaal niet, want het is een... Laatste. Keurlijk verbod gewoon. Wat ho oh, jei. Wat verdorie ik... die gasten van Toebak leeft en ja. alweer. Ja, is toch prachtig jongens. <tie> dit, alles komt samen op dit moment. Ja. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. En uh, wat zijn dit voor uh, types? Nou, eentje met een vreselijk hoest volgens mij. Weet <laughs> ja. je wat echt helpt? Bij beginnende hoest. Nou, dit is de... toch naartoe leeft, Dat ja. helpt hè? Ja, maar dit is geen beginnende hoest, meer. dit is gewoon echt die vet. gewoon ingewoon. Zo. Nou, ja. het is wel frisig buiten hè? Man, ik heb handschoenen aan en maar je, je merkt het of handschoenen? handschoen, en, maar je merkt dat uh, die kou op je gezicht zo intens is. Ja, ik wilde mijn niet ziek melden. Ach, Jezus, ik ga dat allemaal niet doen, joh. We dus, nee, ik ga dat yes, niet redden, gewoon. Ja, echt niet, dat gaat... Wat een idiote onzin allemaal. Het ja, is er helemaal niet naar toe te gaan om een paar uh, babbeltjes op de radio te doen. Goed, nou, het is Toepak, lijf fijn dat ze aanstaan. En uh, de wereld is uh, rap en roer, hè. Oh, man. Oh, Jezus. Ze ja, zeggen, het tijdperk van Aquarius, alles komt uit. En het is ook zo, overal komt alles uit. Jezus, hebben echt heel veel mensen gesproken. En jawel, we hebben weer een programma uh, gevonden die dus uh, onbehoorlijk gedrag uh, heeft gehad. Mensen zijn echt gekleineerd. Op centimeters afstand stond hij tegen je aan te blaaskaken. Wat heb jij nou weer geflikt? Het niveau wat jij hebt is niet eens MAVO. En weet ik ja. wel wat hij tegen die mensen heeft gegeven? Allemaal die producers die achter de wereld rijdt door fanatiek uh. allerlei items in elkaar zaten te flansen. Hadden ze het niet goed gedaan, of uh, ja. niet snel genoeg... of geen goede informatie bij elkaar gegaan. Ja, zo gestrapt. zie je dat dat programma wat uh, nu Linda de Mol heeft op zondagavond... dat 5 for Life of ja? zo... dat het een behoorlijke uh, juiste uh, weergave is. Oh dat? Ja! 5-5 Live. Five Kijk uit, er komt zo'n lamp naar beneden. Ja. <laughs> ja zo boven op ja. je hoofd, dat is het verhaal natuurlijk. Ja, ja. dat zie je, het is echt zo van... Uh, uh, als jij de heerster bent en jij bent verantwoordelijk, dan mag je alles maar doen. Ja, maar ho, ho, ho, ho. Max hoorde ik gisteren van uh, Omroep Max. Weet je wel. Ja? Namelijk nou, ik noem hem al gewoon altijd Max. Maar uh, die, uh, die, uh, die met die bril, uh, die het allemaal leidt. Die zegt, ja, maar we moeten ook niet vergeten. We kunnen hem nu al helemaal wel in de grond boren. Maar hij heeft ons ook wel heel lang vermaakt. Hij heeft een hele mooie televisie gemaakt. We hebben wel voor hem geapplaudisseerd. En... Niet alleen. En? Door die Be mensen allemaal. Ja, die door die kopbetten. mensen, ja. ja. We staan te polariseren. Niet alleen voor hem, omdat hij allerlei goede informatie heeft aangeleverd gekregen. kon. Hij daar een beetje te lopen shinen. Die ja. anderen werden helemaal afgefikt gewoon. Nou, ja. wij gaan binnenkort ook nog even een boekje over doen. Op of hier, hè, bij CFM. Ja, bij CFM. Dat nou, nou, nou, nou. wij elke week zo'n preek krijgen van onze programmeleider. Dat we nou toch elke keer geflikt hebben gewoon. Jezus, man. Ja, maar kijk, dit is vrijwilligerswerk. <laughs> dat is een heel verschil. Dus dat oh, je ja. zo wild betaald wordt. Zo wild. Ja, wat verdiende hij ook niet. Dat was ook zo'n ja, puntje hij, nog. Hij staat boven de balken in de norm. En ik heb zelf het idee dat hij steeds minder ging werken. Omdat hij anders boven die norm uitkwam. Ja, dat was het. Denk ik hoor. Ja, maar ik ja, ja, weet ja. niet zeker of dat het geval was. Maar het lijkt me wel een logische verklaring. Nou goed, op radio 1 uh, duurde het. Uh, ze hadden hem al een paar keer gevraagd voor een reactie. Had hij niet zoveel zin in. Op een gegeven moment heeft hij het hele verhaal toegestuurd. Nou, dat moest ook alle al uh, eisen voldoen. En uiteindelijk heeft hij gereageerd. En toen hebben ze nog weer wat van hem gevraagd. Nou, Eerst zat er helemaal geen spijt in. Later kwam er nog wel een beetje spijt tevoorschijn. Maar dat duurde nog even twee uur voordat hij echt kwam. Nou, ik ga heel anders kijken naar die Francis Janson. Ja, ik, ik denk, uh, hoe die, die Rob Kemps. Ja. Hoe, hoe is die ook zo uh, behandeld? Nee, dat denk ik niet. Nou, ik nee, niet. dit is hobby. Dit is oh, echt, oh, dat is hobby. Dit, ja. dit is Martijs een hele andere situatie. Ja, ja, dat is ja. de druk een stuk minder. Ja, hmm. dus ja, je zou al die druk kunnen dragen, maar hij had het die idee dat hij de druk in zijn eentje moest dragen. En dat hij af moest reageren op anderen. Misschien moeten gewoon allemaal de plug van de tv er een tijdje uitzetten. Uh, oh, krijgen we dat soort oplossingen oplossing weer? Zit de televisie weer een tijdje uit? Nee, natuurlijk niet. We moeten door. Oh. We moeten nog sneller de televisie maken, want het uh, publiek vraagt erom. De concentratieboog wordt steeds korter. Het moet steeds sneller allemaal. Niet interessant, nu nee, dan switch ik. Dan ga ik weer iets anders doen? Ik ga wat anders doen, ik ga ja, breien. Ja, ik ga breien, ja, dat zou wel weer kunnen, natuurlijk. Nou goed, daar hebben we hebben het straks nog over dat mensen geen geduld meer hebben. Vroeger was dat een schone zaak. Tegenwoordig, ja, ik heb zin in iets en een bel in, dan komt dat binnen vijf minuten voor je deur. Is maar eens even een goud van oud plaatje. Dan houd ik mijn bek. Ja, bekende grapje. Want hier is Beck Hansen. Wauw. Of the rules that you choose to use to get loose Doe ik er een week mee. Dat doet me denken. Back. Hansen single van alweer jaren geleden. Het heette Wow Baby, wat geweldig gewoon. Het is de zaterdagmorgen, wij kijken de wereld in. En we hebben straks weer een stukje geschiedenis. Dat is ook in het tweede gedeelte in het radioprogramma. En vandaag kijken we in de krant wat er allemaal zich weer afspeelt. Nou, we hebben nog een hoop te doen over de man van uh, Jumbo, Frits van Eert. Hij schijnt toch verdachte te zijn in een... Ja, onder andere een paardenfokkerijbedrijf in uh, Nijboer. Uh, in, in de as is dat, van Nijboer Stables. En uh, daar schijnt hij uh, contacten mee te hebben. En die uh, gaan uh, geld witwassen. En nou een uh, drugshandel schijnt hij mee te maken. Wapenhandel, wapenbezit. Cool. deze Frits Eertman. Nou, is nou niet echt een goed uh, voorbeeldje voor Jumbo natuurlijk, hè? Nee. Nee. nee. nee. Goed, het wordt allemaal nog even uitgezocht en het Openbaar Ministerie van Noord-Holland wil nergens op reageren. We gaan, uh, we gaan eerst even goed uh, ons concentreren op de zaak voordat we al die dingen weer uit gaan lekken. Ja, dat heb ik in iedere rechtszaak ook wel eens gehad. En dan, dat doet de zaak niet te goeden, dat is zeker waar. Ja, goed. Wat heb ja, jij al voor. Ik ben een bijzonder bericht aan het lezen, want... Ja? Uh, het schijnt zo te zijn, ja, er zijn natuurlijk toch steeds meer mensen met dementie. Ja. En uh, sommigen die voelen zich uh, jonger dan ze echt zijn. En er is een verple verpleeghuis in het uh, Gelderse Ulft, die heeft de oplossing bedacht. Ze hebben een kinderwagenrollator gemaakt. Oh, ja. Dus dan kunnen die mensen met, uh, met pop in de wandelwagen rondlopen. Ja, ja, ja. En dan uh, zijn ze stevig, maar ze voelen zich niet voor gek lopen omdat ze wankel zijn. En het is wel heel mooi om te lezen ook. En uh, je ziet, uh, ze hebben wel geheugenklachten. En ze keren terug naar de jaren die ze kenden... waarin ze kinderen verzorgden, waar, waarin ze gelukkig waren. En dan was het ook het mooie, dat met dat maatwerk... er was dus een uh, dame, en die was altijd receptioniste geweest. En dan hebben ze haar een tafeltje gegeven... bij de ingang van het verpleeghuis waar ze woont... zodat ze iedereen welkom kan heten. Dat is toch wel, dus Ze voelde zich heel erg nuttig en gewaardeerd. Uh, en een loodgieter, die is de hebben gewoon los te maken... Ze hebben me een bouwpakket gegeven waar hij aan kon sleutelen. Oké. Okay. Nou ja, ik vind het wel heel mooi om dat zo te doen. Het klinkt alsof dit had het toch al langer moeten zijn. Maar ja, ik maar zie je, ze zijn die mensen toch nog nuttig op een oude dag. Ja, want ik, bedoel, ik kan me herinneren, ik werkte met mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een ja. mogelijkheid, je, hoe je het ook mag noemen. En er was ook een, een, een vrouw van, nou, in de 40 of zo, die wilde graag met een kinderwagen over straat lopen. Ja. Dat, ja, het, ja, haar intellect was niet hoger dan, nou, misschien vijf of zes. Dus ja, dat vonden andere bewoners van die woning wel een beetje gênant. Want die dachten, Jezus, doe je of normaal, je gaat nu met de kinderwagen over de straat. Ja, uiteindelijk hebben ze het toch wel gedaan, want het was haar, haar zin. En dit is natuurlijk een leuke oplossing. Als mensen daardoor gelukkig later, zijn, Ja, als mensen daar door gelukkig zijn, dat vind ik een ja, hele, hele goede moet, zaak. Ja, als medemens moet je daar wel even naar kijken. Eerst kijk je. naar is dat voor haar, dan denk je, Oh, oh wacht. Ik moet even een schakeling maken. Dat ja, meestal duidelijk. zeggen ze, ja, die mensen zijn gek. Maar ja, mensen die, die inderdaad de verstandelijk. Uh, uh, anders gaan, die, die, die zijn niet gewoon meer. Maar het maakt niet uit als die mensen maar gelukkig zijn, vind ik. Het zijn net je kinderen, als ze maar gelukkig zijn. Nee, als ze maar gelukkig zijn, ja, ja. dat is wel mooi. Ja, nee, ik, vind, ik werk er al jaren mee en ik moet zeggen, geef me altijd heel veel energie. de interactie die ontstaat is terug. Ja, het is gewoon bijzonder gewoon wat dat is. Goed, nou, verder onder andere straks nog... Uh, uh, Zandvoorts Bricht, had ik al gezegd. Nee, is het een, een plaat met de gitaar, denk ik? Ja, kijk Leader of the Pack, waar... Ja, daar zijn al zoveel platen over gemaakt. The Leader of the Pack. Nou, dit is weer, een Wondering Horse. gebak leeft. Ja, ik denk wel. Deze plaat uh, leerde ik fietsen van mijn vader. Dat is echt jaren geleden, gewoon de week nog wel, want in de straat was er nog geen fietspot. Zo, we hebben over het gast, gast, doe even normaal. aan. Deze plaat is van vorig jaar. Oh. Sorry, mm. ja, echt dat een heel oud plaatje was. Ja, dat lijkt het op, maar dit is het helemaal niet. Gewoon hartstikke nieuw. Dit is namelijk uh, uit de stal uh, van uh, Anne Soldaat. Ja, zeker. Niet naar de Oekraïne geweest. Gewoon lekker hier gebleven. Gewoon komt uit horen. En je, Tim Knoll is ook een vriend van hem. Je kent het allemaal wel. Hij komt echt uit die uh, het, het gitaarbandje Scene uit Noord-Holland vandaan. Het is een, een van zijn laatste platen. You're Hard to Find. Ja, dat krijg je. Als je artiest zoveel geld gaat verdienen... heb je een heel groot huis. En dan kan je gewoon je, je partner niet meer vinden. Dan moet je echt een pieper gaan dragen. Of via WhatsApp contact houden kan ook natuurlijk. Een pieper Ja, nee, een dragen. pieper. Niet om te schillen. Oh. Nee, weet je, als een pieper. Weet ja, je, als een ja. Philips. Weet ja, je, ja dat je... Ompiepen. Bereikbaar bent. Ja, bereikbaar. In noodgevallen en zo. Welk vertrek ben je dan? Nou, die naaste. Daar, daar, dief, dief, daar ben ik. Dat vertrek, dat precies. Dan dus spreken we daar af. Nou, nee, goed. Okay, daar wordt ja. was de Wondering Horse en het heet uh, Leader of the Pack. En natuurlijk zat daar weer een riffje in dat we kenden van. Sweet Home Alabama of zo. Ja. Dat zou een kunnen. kunnen. Zeker, daar had het al iets weg van. Ja. Goed. Nou, wat zit u te lezen? Nou ja, we hebben al die tradities en zo. En ja. Het is dus inderdaad dat er nu Pieter zijn. Het was toch iemand van deze radio die nog op zoek was naar, naar Pieter. Dus als je nog zin hebt. Oh. oh meneer Duif was dat. Oké. Okay. Maar uh, ik heb nu ook een, een, een bericht dat, uh, van de uh, tradities die gaan eraan. Maar, want de paasvuren in Overijssel die uh, liggen onder vuur. Vind je dat geen mooie kop? Oh ja, gemaakt. ja, ja, ja. Ja, de, uh, want ieder jaar worden er dus met Pasen die paasvuur gebouwd. Dat komt ook omdat alle landerijen natuurlijk gesnoeid en gedaan worden. Dat wordt allemaal uh, grote hoop gedaan. En dan vlak voor paas of vlak uh, eerste of tweede paas, dan gaat het allemaal aan. Het is altijd geweldig, leuk. Maar nu gaan ze... Wacht dus, even. ja, zeker. Nu willen ze echt ieder jaar willen ze nu gaan, uh, de stikstofuitstoot gaan meten. En, uh, want uh, het ligt altijd midden in natuurgebieden, en Overijssel. En misschien is er een natuurvergunning oh. nodig voor het paasvuur. Nou, de kans dat je zo'n vergunning dus gaat krijgen is vrij klein. En uh, het ma maken van zo'n berekening is heel kostbaar. Maar die paasvuren die worden echt heel, heel vaak gebouwd door vrijwilligers. Dus die komen al met hun rotzooi aan. En die zeggen, oh, gooi me daar meer. Ja. En, uh, en dat was het dan. Maar, maar het staat echt onder druk. En de provincie wil dus ook dat paasvuurbouwers maatregelen nemen... om te voorkomen dat beschermde diersoorten last hebben van de vlammen. En het is op grond van de wet natuurbeheer verboden om beschermde dieren of hun verblijfplaatsen te verstoren. Ja. Ja, nou ja, je voelt het einde. Die je voelt het dan gewoon: van er is al iemand die zegt van nou ja, daar gaat weer een traditie, einde oefening van Paasvuurbouwer, Jos Harmelink uit Vassen. Ja, dat die zegt dan van nou het is klaar. Weet je? Of je moet de ene van de gemeenschap oprichten. Wij, lezen, wij leven helemaal volgens de natuur. We gaan ook nog op jacht naar de wolf. En uh, we, uh, dan mogen we misschien wel een vuurtje maken. Maar een misschien zin maken ze een neptuur met allemaal van die nep open ja, ja, zoiets. Ja. Bij de kringloop kom ik dan wel tegen van die nep uh, Ja, die, die neppen, die uh, op elkaar. Zo'n zo zo wapperend kleedje met <laughs> <Ja>. een kleurtje. <laughs> met een lampje eronder. Zo. Ja, het, is, het is ergens ook wel weer jammer. Het is, ja, het is wel jammer. Uh, uh, ik uh, hallo, die boeren moeten uit ontzien. En dan ga je hier even ontzettend paasvuur staan. Staan opstoken. En ik bedoel, uh, kunnen ze geen stikstofvergunning ergens uh, kopen? Een of andere boerdifier. Oh, is kopen. is daar stikstof, uh, Daar is handel in, hè? Dat is echt pure ja. handel in. Dat, dat de prijs wordt opgedreven. Of van ja, ik heb hier nog stikstofvergunning. Uh, wat bied je? Wat, bietje? wat, bietje? wat bietje? Ja, maar daar gaat het ja. om uiteindelijk gewoon. Oh, ja. je denkt van. Er, er is help Mag je dan wel doen? Ik bedoel, we moeten juist de natuur redden en dan ga je er nog in handel ook. Ik zou me daar toch een beetje bezwaard over voelen. Ik pas geleden hoorde ik daar een bedrijf over. Op, op, um, een vandaag of zoiets was het, geloof ik. Ja, daar was, ging het over iemand die daarin handelde. Die dat bedrijf bij elkaar bracht. Dat een stopte en de ander wilde door. Nou, wat wil, je, wat wil je geven voor mijn stikstofuitstoot? Dan denk je van: Hallo, de natuur. Die leidt eronder. Maar oké, okay, het mag. Dan, geen, dan gaan we het dan, andere dan maar. Maar mensen expres stikstof uitstoten. om zo'n vergunning te krijgen. die ze dan kunnen verkopen? Ik weet niet of het goed zo werkt, maar het klinkt wel zo. Ja. Maar goed, Nou, straks is het antwoordse berichten. Eerst hebben we hier nog een geinig plaatje. En het heet uh, Clean Cut Kit. Ja. Yeah. Hij snijdt heel clean. En Black Space. You said what is love really when you break it down? The reason someone to fill a hole cut out by someone else. You could have bloated just by loving yourself.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 ...foto's van de paasvuren. Bizar. Ja, ja maar jij, jij, jij, jij bent helemaal voordat, voordat het er niet weer komt. Nee. Ik heb dan wel zo van al dat spul ...moet dan allemaal versnipperd worden. Ja. Het kost ook heel veel tijd en moeite en elektriciteit... ...om al die bomen te versnipperen. Je ja, is ik gewoon wil... één groot geweldig vuur... ...maar dan mag kerstboomverbrandingen ook niet meer. Nee, nee, nee, nee klopt. Open ik, ik alle het voorstenen al op moeten dichtgemetseld worden. Ik voel me al bezwaardig als ik bij mijn ouders zit... ...en dan hebben ze daar de kachel aan... En mijn vader is altijd heel uh, fanatiek bezig. Uh, Schenkie Knecht zou nog les van hem kunnen krijgen, zeg maar. Weet Oh, oh ja. geloof maken. En uh, dat doet hij. Hij is 81, mijn vader. Die reed het wel. Maar goed, uiteindelijk uh, die steekt dan zo'n kachel in de brand. En die wacht al. Want die wind moet goed zijn. De buren moeten er geen last van hebben. En dat soort dingen. Ik moet het Weiland optrekken. Ik ken het allemaal wel. En dan voel ik me toch bezwaar. denk ik, ja, we zitten hier toch wel een beetje stikstof uit te stoten. Omdat we het lekker warm willen hebben. Volgens mij kan het energiezuinig en kan het milieu bewuster allemaal. Mm. Ja, maar echt zo'n ridder ben ik. Ben ik er, weet je wel? Ik rij wel eindeloos veel rondjes. Maar ik op zoek naar rommel, dat wel. Nee. Ja, jezus gast. Oh, dus je hebt toch in de gaten dat je. Dus met twee maten, ja, ja, je hebt toch in de gaten dat je met twee maten meet. Ja, zeker. Oh. Nou, shaman you. Yes, shaman you. M'n je er even niet mee. Hou, op, hou afstand. Vandaag in de telegraaf te lezen en ik heb er thuis toch wel mee te maken. Een, een gokker. Ja. En uh, volgens mij blijft we het nog binnen de lijntjes. Maar dat weet je nooit hè, wanneer een gokker over de schreef gaat. En dat gaat over... De, de, de Qatar gaat het ook van start. Daar gaan ze voetballen. En, uh, oh, ze hebben, oh, oh. Ja, ze hebben daar een stadiontje gebouwd. Dus nou, oh. steeds niet te veel aandacht. En dan zijn we paar slachtoffers gevallen. Maakt het verder helemaal niet uit. We bedoel, daar in de bouw het vallen slachtoffers. Is dat, Zeker, het gaat om sport. En voetbal is belangrijk. Het brengt, het brengt ons bij elkaar. En als daar andere mensen onder moeten leiden. Dat is prima. Maar goed, uiteindelijk uh, gaat het over de goksites... die ze er ook nu momenteel nog volop reclame maken. Dat wordt straks aan banden gelegd. En nu denken ze dat, uh, dat ze nu nog proberen te scoren met Qatar. Want de, nu kunnen ze nog flink inzetten... En straks moet de wereld wat minder. En nu gaan mensen heel veel uh, gokken. En er is een voorbeeld van een uh, man, eigenlijk een uh, profvoetballer... die uiteindelijk uh, al bij al verschillende clubs heeft gespeeld. Maar uiteindelijk toch een beetje... Ja, hij is 29 jaar. Uiteindelijk uh, raakte hij toch een beetje in slop. En ging hij steeds meer gokken. En uiteindelijk heeft hij echt alles vergokt. En nu hebben ze de cijfers ook een beetje bijgepakt. Zo van, nou, uh, hoe gaat dat? Nou, toen het nog illegaal was, die uh, gokzeit, werd er ingeschat op 580 miljoen werd gegokt per jaar. En nu is het bijgesteld. Nu is het legaal dus. En is het 414 miljoen euro... wat er gegokt wordt. Dus het wordt eigenlijk alleen maar meer. Dus dat is best wel verontrustend. En pas geleden eh, had ik iemand in, de, in het dorpshuis... in, in Sint-Pancras waar ik werk. En die zat hevig te huilen... met wat andere vriendinnen om zich heen. En die kwam uiteindelijk naar me toe. Ik zeg, wat, wat is er allemaal aan de hand? Blijkt dus dat haar man... Die was gokverslaafd. Is hij heeft de verkocht onder de kont? Onder de kont alles verkocht. Oh. Hij overlijdt omdat hij te veel stress had. Omdat hij zo'n gigantische gokschuld had. En hij overlijdt. En zij blijft achter met een gigantische schuld. Kan bijna niet in dat huis wonen. En dan denk ik, jezus. Dat gokken moet stoppen. Ja. Stel ik je idioten. Maar ja. Ik probeer ook bij mijn zoon, die gokt ook regelmatig. Maar weet dan elke keer een beetje te, te scheiden, weet je een bankrekening, daar gok je van het andere. En elke keer als je wat gewonnen hebt, dan haalt hij het snel af. En dat uh, luist, sluist hij dan naar een andere bankrekening. Om niet zeg maar twee op te maken. Maar ja, wanneer gaat Ja, maar ik vind het, het al het wel fout? problematisch klinken. Nee, zo. Het, het is nog niet problematisch, maar wanneer wordt het wel problematisch? Oh. Dat weet je nooit natuurlijk. hè? Nee, want nee. gokken, ja, doet iedereen wel eens. Ja, ik gok ik iedere kan. maand, want ik heb uh, van die standaard loten. Okay. van uh, de vriendenloterij, de staatsloterij en dit. Is dit. Ja, precies, ook dus dat is ook gokken. Ja, ja dat zie je ook die kennen. En ik heb wel het laatste gekeken uh, dat je kijkt uh, over al die tijd van hoeveel je uitgegeven hebt. En hoeveel je uiteindelijk gewonnen hebt. En ik sta nog steeds niet kiet. Nee, je moet toch even weer gokken. Altijd, hij zegt altijd, je moet gewoon niet meedoen. Dan heb je altijd een eigen geldje. Ja, zeker. Ja. Nou ja, daar ben ik ook een beetje. Ik heb, ja. ik heb niks met dat gokken. Ik gewoon. ook echt. niet hoor. Niks. Ik krijg ook dat gevoel van, oh ja, ik heb eens gewonnen. En er zit meer voor mij in dat kan. Ik weet alleen, ik moet een paal meer inzetten. En dan moet ik twee rondjes om de tafel lopen en omhoog springen. En dan win ik. Maar heb je nooit dat je gewoon is, wet? En dan denk je dat je het echt heel zeker weet... En, de andere, iets niet, en dan een je om een kratje bier of een fles ik, wijn. Ik, ja nee. En dan verlies je. Ik heb wel de, het magische gevoel. Oh. Dat heb ik wel. Oh. Ik zat in de auto en keek op mijn kilometerstand. En toen zag ik dat mijn kilometerstand bijna op 5'7 stond. En toen denk ik van, oh wacht, dat is twee kilometer. Welke kringloopwinkel is het dichtst in de buurt? Daar moet ik naartoe. Ja, ik, je moet op zondag gaan dan, hè? want dat is de zevende dag van de week. Oké, okay, dat zou ik doen. Nou, ik, gewoon, en om dus, zeven uur s ochtends. Ik dus, naar die dichtbijzijnde kringloopwinkel, ik denk, daar moet iets staan in de winkel. Ik zoek, ik zoeken. Ja, er stond iets. Dat heb ik Niets. gekocht en dat heb ik, nog oh. steeds, dat heb ik nog steeds bij de eetkamer tafel staan. Dus ik ben er toch dik over tevreden. Oh. Dus, is, dus, ja, iets magisch geloof, geloof ik wel in. Dat wel. Maar het moet niet heel veel geld gaan kosten. Dan haak ik af. Zo'n kniert ben ik ook wel weer. Knietje. Goed. Nou, We zijn wat later dan normaal, maar straks echt de zandvoortse berichten, dames en heren. Maar is even een, de band is toch wel een favoriete. Een vriend van de show, roepen we Walter alweer. Baltasar, alweer een album terug, geloof ik. Fever, entertainment for you. Tonight I was too slow, and nothing but loss. Can I ever win? When it's just another one of those tricks you used to turn me in. Uh. Every yeah, change is what I do. Maybe it changes what I am. Right when I'm sure I know what I think of you, it changes back. ook niet normaal. we moeten weer vijf minuten later krijgen, en dan een heel boze programmaleider aan de telefoon die begint, je hebt de huid vol te schelden door te zeggen, ja gasten, we moeten wel een draaiboek hè, we hebben wel een draaiboek waar we aan moeten voldoen. De Zandvoortse bericht is gewoon op half hè, niet om vijf over En half. U zeggen? Hè? U, ja. ja, ja, ik was echt helemaal heel in Sorry, dat gaat me niet meer gebeuren natuurlijk. Goed, de Sandvortse berichten Sinterklaas hadden we zin in, in de intocht, Afgelopen zondag, zondag, kwam hij binnen en het was nog nooit zo druk op het stand. het was heel vervelend voor de mensen die dachten, oh leuk Sinterklaas, ik wil hem de foto handgeven, doet hij nou? Hij stapte met de rechtsbegaande. Op de, op de wagen. En werd zo naar het gemeentehuis uh, ge, uh, gebracht. Dus iedereen moest meteen weer hup, weer terug. De auto in de fiets op. Op naar uh, het gemeentehuis. En daar konden ze dan wel met hem op de foto. En hij werd toegezongen. En de burgervader had nog een verhaaltje voor hem. En uiteindelijk was er zat ook nog een speurtocht. Langs 28 winkels. Dan moest je letters verzamelen. Dat was echt wel kinderspelletjes. Ballen gooien. En uiteindelijk kon je met Sint op de foto. En dat was echt wel uh, echt heel populair. Echt uh, in trek. Want er ontstond een hele lange rij. En uh, dit had ook nog een leuke bijzaak. Uh, bij de terrassen waren weer overvol. Dus de horeca heeft genoten. Ja, ja zeker. Ja, nou, gelukkig maar. Ja, zeker. Uh, in samenwerking met twintig lokale kunstenaars... is dus dinsdag 15 november een leuk initiatief gelanceerd. <coughs> Op een laagdrempelige manier wordt unieke kunst verpakt. En het wordt dan onder de aandacht gebracht. En Het is dus bij de winkel Natuurgeneeskracht, waar, waar vroeger het kruidvat zat... Daar staat een nostalgische sigarettenautomaat... gevuld met doosjes kunst. Oh, En voor slechts 4 euro kan je een doosje uit de automaat trekken. En in ieder doosje zit een kunstverrassing. En je weet dus van tevoren niet wat je krijgt. Wat een leuk idee. Het enige thema is, uh, is feestelijk en geschikt voor jong en oud. Het enige thema. Dat het feestelijk en geschikt is voor jong en oud. En ik denk al van, nou, het is misschien ook leuk... om een kerstboom te maken. En je trekt gewoon die hele automaat leeg. En dan hang je allemaal in de boom. Dan kan iedereen een pakje bakken. Oh ja. Ook leuk. Oké. Okay, ja. Maar ja, ik weet nog vroeger had je met die uh, sigarettenautomaat. Als je dan de ene open had en dan je pakt gelijk een ander beet... en dan kon je vroemp en dan had je, was die ander ook open. Okay. Dan was ik had wel willen proberen of het bij deze ook. Werd. Ja, het waren vroeger ook met over die uh, krokettenautomaat. Kon je ook van de een zo naar de ander op. Ja. En uh, uiteindelijk was je heel misselijk. Maar goed, uiteindelijk, ja, die sigaretten... ja, ik vind ze sowieso al... als ik de nieuwe sigarettenpakjes zie... vind ik altijd dat er heel veel kunstwerkjes op staan, hoor. Het zijn echt hele mooie kunstwerkjes. Toch? Ja, leuke Top. foto's ook. Leuke foto's. Echt, ja, ja. Had heel inspirerend om me naar naar te kijken. Je dacht, zo, dat krijg jij ja. dus. Nog even geduld in de sanitaire... Uh, Noodstop bij parkeerplaats uh, De boulevard Bernard is nog niet helemaal aangesloten. Er waren wat verschillende ideeën erover. Het zou eerst naast het tankstation komen maar, uh, met een septic tank. Uh, dat zouden eerst doen. Later is dat toch weer veranderd. Het wordt toch aangesloten op de riolering. Alleen daar is extra geld voor nodig. En het wordt allemaal duur. Dus dat moet toch even door de raad worden goedgekeurd. En verder uh, wordt het naast de kampeerlocatie geplaatst nu. En dan kunnen mensen zonder chemisch toilet de plaats uh, nemen. En 14 plaatsen zijn daarvoor. En het openbare zelfreinigend toilet hebben ze dan. En ook nog een aparte doucheraam. Dat is wel lekker, zeg maar. Als jij aan het douchen bent, dat er niemand naast je komt. Van ik moet even plassen. Oh. Dat is niet ja. in dezelfde ruimte. Dat is, dat is los van elkaar. Dat iemand uh, zit plassen terwijl jij daar aan douche douchen bent. Daar. Ja, dat is dat wel, gewoon uh, of... door het putje. Van Ja, het scheelt weer water, joh. Ja, niet. zoiets. <laughs> en, dus uh, het plassen gaat nog even door. Maar ze hopen voor de zomer van 2023 klaar, klaar te zijn. En wethouder Martijn Hendricks gaat erover. over. is de, de, de, de, de broer van Jimmy. De broer van Jimmy? Hendrik. Oh, oké. Okay. Ah, dat is Hendricks trouwens. Ja, sorry, ik ben in de war. Ja, ik wil ook nog even vertellen, als je thuis nog onge, onbeschreven kerstkaarten hebt liggen... die je niet meer gaat versturen, want een heleboel mensen die, uh, gaan die dingen allemaal uh, digitaal versturen. Uh, je kan ze tot 9 december inleveren bij de ingang van de bibliotheek... want daar staat een hele grote witte kist. Gooi daar die kaart in en er zijn vrijwilligers die gaan er een mooie kerstwens op zetten. Die staat er toch al op. Maar uh, ze zorgen dus dat de kaarten terechtkomen bij mensen die een hart onder de riem nodig hebben... Of een opkikkertje kunnen gebruiken. Tijdens de koffie inlopen woensdagochtend van 10 tot 12 uur... kunt u meehelpen om de kaarten te beschrijven of te versieren. Dus we vragen Linda Oudendijk is elke woensdag bereikbaar. En er staat een telefoonnummer in de krant. ik zou zeggen, ga gewoon even heen. En dan ga je gewoon zeggen van... Uh, uh, misschien een mooi kerstgedichtje erop plaatsen of zo, weet je wel. Ik vind het wel nodig namelijk nou, van sommige mensen echt een zoekje onder die riem. Er zit gewoon, gewoon helemaal geen hart. Dus uh, nee, die geef die mensen een hart het... onder het riem. Ja, precies. Oh, nee, het was iemand een hart onder een riemsteek. Zo was ja. het. Het ja. teken de handen van Esser tot Essen. Van Essen tot Esser. Dat is zo grappig. Deze vrouw, deze uh, heet uh, Esser. Van Essen Achterna, van Achternaam, meer of van Essen. En zij heeft een boek geschreven, en dat gaat over het autisme en ze is dyslectisch. Ja, ik ken er eentje ook nog. En uh, die heeft een boek geschreven, uh, en heeft ook geïllustreerd, en zij heeft allerlei gevoelens en emoties uh, verbeeld, en dat kan je in de hal van uh, de blauwe tram bezichtigen. En zij heeft een uh, soort. Uh, kijk, wat heeft. Ze? Oh ja, een soort um, reisgids ook gemaakt. Zij heeft een website. Het heet dat heet nou handywinks.com. Daar zijn reisverhalen, Onder andere dat ze naar Denemarken is geweest. Zweden. Ze is zeer avontuurlijk. En ze heeft wel grappig. Ze heeft een, een kreet. Um, de maan met beide handen willen grijpen. En grijpt u deze kans aan om naar deze, tele, deze tentoonstelling te gaan. Het gaat over dus uh, Merel van Essen. Die dus leuk schrijft. Maar ook nog een keer leuk tekent. Oh, ja. nou, leuk. Ja. leuk. Uh, er is nog hier een uh, <coughs> meneer in het dorp. Die heet Mark Lemaire. Die pleit al jaren voor groene daken. Oh ja. En vorige maand heeft het college besloten dus om de aanleg van groene daken te stimuleren... door middel van een subsidieregeling. <coughs> die Mark Le Maire die staat dus op de foto met het groene dak. Maar ik vind het zo leuk, want Le Maire betekent de burgemeester in Frans. Ja? Le Maire. Hij ja, is wel heel mooi daar. Ja. Maar ja, voor de subsidieregeling is uh, vooralsnog 25.000 uh, beschikbaar voor 2022. En nog eens hetzelfde bedrag voor volgend jaar. En dat geld is dus afkomstig uit het duurzaamheidsfonds. En mocht de vraag het beschikbare budget overschrijden... dan kan het college het bedrag tot maximaal 125.000 euro verhogen. Ja. Dus, maar het is gewoon heel mooi. Want als je zo'n dak hebt... dat is heel goed voor de, de bijtjes en de vlindertjes. en zo Ja, het helemaal... sedumdak noemen ze het ook wel. Ja. Maar we sedum... hadden we wel over nog. Hè? Van, zorg wel dat het gestut is aan de onderkant. Nou ja, dat is een Als het andere... door gaat hangen. En een... Sinterklaas komt er met zijn paard overheen. Dat, dat moet je even kijken. Ja, nee, dat is wel een puntje. Want Ik spreek dan uh, als mensen die uh, zonnepanelen uh, plaatsen. En dan zeg ik al. Van, ja, er zouden toch meer zonnepanelen moeten op daken komen. Zeg, ja, Dat is alles wel lekker makkelijk geroepen. Maar er zijn strengere regels voor het plaatsen van zonnepanelen. Omdat het klimaat verandert. Ook door ons toe doen natuurlijk. Maar daardoor zijn er meer winden. En dan moeten die zonnepanelen goed worden vastgezet. En dan moeten er meer tegels worden geplaatst. En ik heb ze ook op mijn dak liggen, zonnepanelen. Dat zijn flinke tegels hè, die op je dak liggen. Ja. Dus als je er ook nog een keer een groen dak hebt... wat ook best wel zwaar dat is, dat zie ik bij kennis weet, van ons. Ja. Die is doorgezakt. Die is een klein beetje doorgezakt. Nou ja, dat is op zichzelf niet erg. Maar en als je er ook nog zonnepanelen. Dus je moet echt wel gaan kijken... wat kan jouw dak uh, aan belasting hebben... Ja. Ja, en dat is ook nog dat de Zwarte pieter overeenkomt komt. En die zijn tegenwoordig ook flink in de maat. Ja, dat uh, komt wel de pepernoten sorry. die ze eten. Uh, en al dat snoep dat ze mee moeten slepen. Want die jeugd wil steeds meer snoep. Nou, sorry. Mijn fantasies laat nu <laughs> helemaal los. Ik, ik, ik zal er niet meer mee lastigvallen. Tijd voor een kiwi. Wat? Ah ja, sorry. Dat is <laughs> nieuw cd van uh, Evu. Evu zou je het volgens mij uitspreken. Vitamine C is de cd. Ja. Helemaal in de fruit en groenten. Vol. Dit heet dus kiwi. Een soort instrumenten in de studio liggen. Wat is dit? Ja, ik was aan het verbouwen. Dat is een zaag. Oh, die doen we er ook in. Woehoe, woehoe. En zo, werd dat een, een wall of sound, Phil. Ja, precies. Dit heet, het... heet Kiwi? Kiwi heet dit, dit nummer. En het is van F. Maar grappig is Uit wel. Dublin, trouwens, oh, sorry. Oh ja, want kiwis, zo noemen ze toch ook wel. Uh... Ja, ja, ja. Nieuw-Zeeland. Klopt, ofzo. kiwis noemen die. Maar, ja. maar goed, deze hele CD heet Vitamine uh, Min C... Uh, min, oh nee, vitaminecept. Vitaminecept, zo heet het. En dat heet. Uh, nou, dus een uh, mix tussen uh, een concept en vitamine. Ja, zoiets. Oh, dus Oké. Okay. Heel veel vitamine tot je nemen. Oh. En ja. daar moeten we naartoe, steken in deze wereld. Ja, goed. Weet je trouwens dat het uh, internationale mannendag is vandaag? Oh ja, huh? meer ja, mannen. Ja, ja, ja. En, uh, doel is op thema's rond het man zijn onder de aandacht te brengen. Ik, ik, ik doe het voor jou, hè? Dit, hè? Ja, natuurlijk. Ja, het heel promoten klaar. van positieve rolmodellen. Dat ben jij wel, volgens mij. Het onder de aandacht brengen van discriminatie van mannen. Ja, ja precies. Ja, ja, mannen worden in hokjes geplaatst, hè? Van mannen hebben de mannengriep en zo, weet je Oh en ja, zo. heel lage. Dat, dat schrik al. De mannen hebben een heel lage pijngrens. Maar je moet niet klagen, je moet er een plaat over maken. Dan ging vrouwen het leuk. Ja. Ja, ja, daar had je het vorige week over inderdaad. Ja. En uh, het is ook het, onder de, het bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen: en het erkennen van positieve mannelijke bijdrage aan de samenleving, gemeenschap, familie, kinderzorg. En, de, en, en november is dus ook echt de maand van Movember. Een jaarlijkse evenement waarbij mannen hun snor laten staan... om aandacht te vragen voor prostaatkanker, telwalkanker... en de gezondheid van de man. in Maar moet de de man hoog. nou echt op zijn gezicht die aantonen? Kijk, ik ben een man. Kijk, ik heb een baard en ik heb een snoer. Nou, ik, ik denk wel, als een man een hele mooie baard hebt... dan heb je wel het idee dat hij veel virieler is... dan een man die zo'n mottig baardje heeft. Oh. Ja, dat is wel... <laughs> Ja, ik moet zeggen... Ik heb, heb je wel eens een volle baard gehad eigenlijk? Nee, nooit. Ik heb ik wel een tijdje gespaard. Maar geef dacht van, nou... Ja, het is Je hebt niet het gewoon niet die, die, die, die testosteron voor een mooie vlammende het baard. Het past niet bij me gewoon, denk ik. Hmm. Nee, ik, ik wil ook mijn kind een beetje voelen af en toe. Nou, ik moet zeggen... Ik, heb, ik had vorige week dus twee heren op bezoek. Ja? En toen liet ik dus de foto's zien van, uh, van mijn vriend met baard. Hmm. En dan zegt hij ene daar tegen Bert... Oh, ik vind het wel heel geil staan. En hij, hij werd er een beetje ongemakkelijk van. <laughs> Dat was toon, dus die ja, dat juist ah. Ja, toon. ja, toon ik hem wel. Met de juiste noot krijg je de toon. Ja, maar, um, um, de ton, muziek, hè? Uh, ja, zoiets is het. Maar uh, dit is een leuk, de mannendag. Ja, nee, dat zal, weet uh, je, die ja. gast ook weer die, op de, die vaak op de televisie komt. Meer voor mannen. Ja, Maxime. Maxime. Ja, die is, die is wel leuk. Ja. Het mooiste tik, vind ik is dat tik. hij dan aanbelt van meneer. Weet u wel wat er allemaal in uw vensterbank staat? Ja. En die man. Ja, ja, weet ik wel. Ja, en waarom staat dat er? Waarom houdt je het weg? Dat is toch niet mannelijk? Nee. Ja, zeg, dat is Ja, mag je zeker niet neuken, hè? Ja. <laughs> En die man dan echt wel helemaal beschaamd. Ja, dat is zo. <laughs> Geweldig. Ja, dit is uh, heel bekend. Nee, dat ik het thuis heb. Maar dus af en toe kom mijn vrouw met dingetjes en friemeltjes en frommeltjes. Dan denk ik van, nou, dat zet ik maar even daarachter. Dat zet ik daar weer achter. Waar, ja, waar de, is dat dingetje gebleven? Oh, het staat hier. Huh? Waarvoor staat het achter een lijstje? Ik weet het ook niet. Ik word aan het schoonmaken, denk ik. Prachtig gezet. Of een kussentje op de bank. Ik denk, pff, wat is dat nou voor een kussentje, Weet je wel? dan ja. met de roosjes erop of dingen op... Zouten met roosjes. Geen ja. roosjes. Geen roosjes in mijn huis of zo, weet je. Of roze ja. kussentjes. Ik heb het al eens verteld. Dat ik, ik ben natuurlijk echt een bouwvakker geweest. Ik heb kabels ingegraven. Echt wel. En toen had ik van die mannen die dan hele stoere verhalen hadden En dan hadden we afgesprongen Kwam weer een gast thuis. Ze hadden op een roze bank. Ik denk, wat is dat? Fuck, dit man. Gast, hoe kan je nou op een roze bank terechtkomen? Ja, dat wilde zij graag. Ik zeg nou, we moeten nog maar eens praten over de nou, spoorweg. We gaan wel verhalen. weer plaatsnemen op de roze wolk. Heb je nog een mooie plaat? Ja, zeker. Een zacht roze wolk plaatje? Nou, dat is niet, denk ik. Dit niet, maar goed. Albert Hammer Jr. Zeker, dit fijn. Far away truth, Francis Trouble. Albert Hammond Jr. en dat heette Far West Truth. En Albert Hammond, je had Albert Hammond, weet je, dat was van. Uh, Tjikitjikit, I'm a trainer, I'm a trainer. Sukkoplaat had gewoon nooit begrepen dat dat echt wat geworden is. Maar volgens mij heeft hij het ooit geschreven, die vader. En die had van, nou, we gaan dit eens eens kijken of het lukt. En een oh, grote. Met zo kind eat. met zo'n kind op zo'n schootje. Yeah. He, van zo gaat een damespaard en zo weet je en dan hebben yeah, yeah, twee yeah, oh. so, daar is het volgens mij Woehoe, van, nou. maar goed, yeah. de, Albert Hammond Jr. was geïnspireerd. Je dacht van oh, je kan het veel buiten. Nou, dat heb je gehoord deze plaat Far Away Truth van Francis Trawall ongeveer vier jaar geleden dat deze plaat uit was. Alleen maar goud van oud die bij Toebak leeft. Goud van oud. Goud van oud, ja. Ja. Ik heb hier een verdrietig bericht op zich. Er is zo'n eiland, Toefaloo. En uh, dat is een tropisch eiland. En dat schijnt dus langzaam in de stille oceaan te ver verdwijnen. Oh, dat je al, ja. En als de klimaatverandering zo doorgaat... komt er nog deze eeuw volledig onder water te staan. Dus het wordt nu, inmiddels wordt het opgeslagen in een virtuele wereld. En dat is dus wel bijzonder. Want het is het enige eiland wat is nu... Uh, ik dacht eerst van, wat is dat nou voor een bericht? Is er nou zo'n uh, second... La, uh, je, je hebt toch van die uh, digitale ja. spelletjes? Ik denk, ja. oh, gaan ze nou in zo'n spelletje zorgen dat een eiland verdwijnt? Maar ze willen dus het eiland dat verdwijnt... willen ze dus zo filmen dat het inderdaad in de virtuele wereld blijft bestaan. Maar hoeveel mensen wonen daarop? Want... Hoeveel mensen er wonen? Ja. Nou, het is... Uh, Kijk, ik heb, nou, heb ik eerder over gehoord dat er echt heel veel mensen daar wonen en die moeten ergens anders eh, eh, ja, gaan wonen al, ja. en ze hebben een andere eh, staat ze gaan dus zeggen in een ander land wonen dus dat land bestaat niet meer dus je bent stateloos uiteindelijk ja want het, is, het, het de die grond is nu zo poreus en zout dus dat is ook, er is geen land meer en, en daardoor uh, als daar dus niks groeit dan heb je ook helemaal niks om het vast te houden als dat een keertje overstroomt. nee dus rijke ja, dus landen er... moeten ingrijpen door in ieder geval die mensen op te nemen ja. Uh, en ja, sowieso moeten hele rijke landen moeten, uh, zeg maar, uh, met geld over de brug komen. Dat is natuurlijk een nieuwe klimaatafspraak. Ja, ja, ja. Want, er is ja, ook echt een mevrouw die, die slaapt dus uh, s'nachts naast de lagu lagune. zij heeft dus een drijfboei als kussen. Want ze heeft dus zo van, nou ja, stel je voor dat, dat het uh, heel erg gaat... dan heeft hij hier nog die boei om te, om te drijven. Heeft ze er wel op ja? een touwtje vastgemaakt voor? Je Wij drijf je hut uit en dan ja, ben ja, je bij de buurman ja. in de hut. Maar ja, ik heb hier ook een klein filmpje. Het dat is dat ook echt, ziet... een klein, echt een klein landje. Ja. Maar ja, ja. Het enige wat je zou kunnen doen, want het is zo klein... er, er, er moet toch wel iets omheen te bouwen zijn... Zodat je, zodat je dat eiland kunt beschermen. Nou, als ik het zo of... kijk... dat vind ik niet echt de moeite, hoor. Sorry. Nee? Oh. Nee, vind het niet. Nee. Ja, het, ik het is ook kijk... wel zo, zeker met, met uh, uh, vulkanen en zo. Ja? Dat, uh, hier vind je wat, hier laat je wat eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk ontzettend naar... Dat je gewoon, je, je, je hebt er altijd gewoond. En dat het gewoon wegspoelt. Ja, maar het is echt een heel klein fucking eiland. Gewoon, je kan zo van de ene kant naar en de andere kant van de zee kijken. Het is gewoon ja. echt een, een landstukje van... Nou, misschien is het 20, 30 meter of zoiets. Dus echt, ik zou echt me heel ongerust voelen. Nou, dat is het idee ik van een ratte slabakken gewoond. Een rotte plaatachtig iets, weet je wel. Ja, dat is het. Maar ja, als je kijkt nu dat wij nu een eiland hebben uh, gemaakt... in het Mar Markermeer... Kunnen ze dit niet dat soort uh, uh, mogelijkheden ook daar om dat eiland heen gaan doen, waardoor daar weer uh, leven ontstaat. Laten we al rechten maar ja, Het Meer is natuurlijk allemaal zoetwater. Ja. En het is, uh, dit is natuurlijk zoutwater. Dit dus... zagen ze ook nooit aankomen natuurlijk. Hebben ze hebben zich jaarlang aanzien komen en nu op het laatste moment denk ik: nou, die laatste paar meters moeten we toch maar ietsje behouden. Laten oh, ja. we op de barricade. Ze zeggen heet... aan, après moi la déluge, na mij de zondvloed. En ja, en die komt er ook aan. Ja. Was... De zondvloed. Dat eiland gaat in ons... Maar sowieso. ik vind het wel maar... heel zielig. Ja, het is heel zielig. Maar vang die mensen op. Je leeft natuurlijk in een paradijs. Dat zie ik ook. Want mijn prijsje gaat ja. Dus je had echt een paar jaar geleden dat je even iets moet regelen, denk ik. Nou goed, ik zou zeggen, vang die mensen gewoon goed op. En ja. uh, zodat ze ergens anders iets op kunnen bouwen. En natuurlijk uh, geef ze ook wat geld. We hebben geld genoeg. Del maar uit. Er is een pot daar. Die is eindeloos. Iedereen over... kan er geld wel krijgen. Oké. Okay, ja. I've never tried to act as straight She's dark, you taste. She always hates the guy she stayed in. Look at her, she's that type. But she's so sweet. Text me back She's almost giving me a heart attack I'm falling for her Sweet. 20, ja, Oh ja, yeah. oh, wat leuk hè, die stem. Die met je aanstellarige stem, hoewel deze man wel lekker positieve muziek maakt. Down in Doortje, Doortje, Thomas Heden zijn is een nieuwe single, uh, hij is nog maar 22 jaar oud en uh, komt uit Australië vandaan. Wow. En hij heeft zich nu gevestigd in Londen. Ze zijn wat dichtbij. Ja, dit is de markt waar ik heen moet. Nou, dan ga ik daar wonen ook gewoon. Hè. Precies, hoef je niet te reizen elke keer. Hè? Heel milieubewust. Wat goed, zegt van die gast gewoon. Nou goed. Nog even een klein berichtje? Ja, ik, ik ben toch even gaan kijken bij de Marker Wadden, Ja. Robuust natuurgebied in het hart van Nederland. En daar stormt het ook natuurlijk. En we hebben dus gewoon vanuit niets hebben wij weer iets gemaakt. Het is gewoon een heel mooi natuurgebied geworden. Oh ja, dat ziet er ook. En het is, denk ik, qua grootte... Is dat niet dat het eiland wat gaat verdwijnen? Nu haal ik ze er ook uit. Dat nee, lijkt er wel toefaloe. op namelijk. Nee, ja. ja, maar ik denk, als ze we, als we daar, nou we daar weer toevoegen, dan ook uh, dat soort dingen gaan proberen... Ja. En dan, uh, dan, dan, is het, dan zit er toch misschien wel, wel wat in. En kunnen we niet een actie opzetten. Ja, dat is waar. Zo. Grote het is wel nou. een soort cultuur wat verdwijnt. We spreken zo in deel 2 van dit radioprogramma. We hebben een stukje geschiedenis. We hebben het er ook weer over uh, 19 november en de verjaardag. die komen we eraan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN.